12 uur, het NOS Journaal, Mark Visser. Goedemiddag, optimisme bij PVDA na peilingen, ruzie en brand in jeugdgevangenis Veenhuizen... en camera's in tentamenzalen Erasmus Universiteit. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar in de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog en het is ongeveer 23 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon. en Met maximaal rond 20 graden is het dan koeler dan vandaag. Vreugde overheerst bij de PvdA nu het onverwacht goed gaat met de partij onder leiding van Diederik Samsom. Al in één peiling zijn ze de SP voorbij en in de andere wordt het verschil steeds kleiner. En zelfs de VVD komt in zicht. De grote vraag is nu met welke andere partijen de PvdA wil regeren na de verkiezingen. Maar daar wil partijvoorzitter en campagneleider Hans Spekman zich niet aan branden. Nou ja, het is altijd speculeren. Want ik heb mensen die geven nu meer vertrouwen aan de Partij van de Arbeid. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar het is nog wel acht dagen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, omdat heel veel mensen uh, gewoon niet gek zijn in dit land. Die snappen dat het een ingewikkelde tijd is. En die willen sociale oplossingen. Maar wel vanuit een realistisch verhaal. Heeft het er misschien ook iets mee te maken dat uh, Diederik Samsom de nieuw kit on the blok is? Want uh, bijvoorbeeld in 2003, toen Wouter Bos de nieuwe lijsttrekker was van de PvdA... toen ging het plotseling ook heel goed. Ja, maar eerder heb ik de verhaal gekregen toen we nog minder goed stonden in de peilingen. Komt het misschien omdat hij nog te nieuw is en niemand hem kent. Dat hij daardoor zo slecht scoort. Ja, dus ja, nu gaat het goed en nu ligt het eraan dat hij nieuw is en dat hij ineens eh, de dus kans krijgt. Ja, zo is het altijd wat. Ik bedoel, volgens mij eh, als mensen op je stemmen gaat het niet alleen maar omdat hij iemand nieuw is... maar omdat ze vertrouwen hebben in het verhaal van Diederik Samson en van de Partij van de Arbeid. Is de Partij van de Arbeid nog in staat groter te worden dan de VVD? Er zijn nog acht dagen. Er kan in acht dagen nog veel gebeuren. Dus we hebben enorm veel uh, vrijwilligers die de straat op gaan om nog met mensen te praten, persoonlijk contact te hebben. Onze ambitie is dat we met één miljoen mensen in dit land persoonlijk hebben gesproken. In de peilingen steeds groter. Wordt het niet tijd om eens uit te gaan spreken met welke partij de PvdA wil gaan regeren? Nee. Waarom niet? Nou ja, omdat wij gewoon altijd een paar dingen tot nu toe hebben gezegd. En daar zijn we echt uitermate consequent in. Eén, het is geen verrassing als ik zeg dat GroenLinks en de SP dichter ons staan dan alle andere partijen. Twee, het is een hele ingewikkelde financiële politieke crisis op dit moment in Nederland en in Europa. Daar past niet bij dat je dan maar links en rechts verder gaat uitsluiten en het nog ingewikkelder maakt. Nee, maar ik vroeg niet wie sluit u uit. Ik vroeg met wie wilt u het liefst. Eerst is nu de kiezer aan het woord. Dus ik blijf gewoon echt bij de woordkeuze die ik eerder heb gebruikt. Maar is het misschien ook een vorm van angst dat u geen coalitievoorkeur wil uitspreken? Angst dat u uh, potentiële kiezers afschrikt als u bijvoorbeeld zegt... we willen over links of we willen door het midden met de VVD? Nee, ik ben nog nooit in mijn leven erg bang geweest. Uh, dus dat ben ik ook nu niet. Maar ik kan zeg maar, op dit moment niemand uitsluiten... want het politieke landschap is ingewikkeld. En we moeten het toch oplossen met elkaar in dit land. Dat is de dure plicht die alle politici hebben. Partijvoorzitter Spekman in gesprek met verslaggever Wilco Boom. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat camera's ophangen... in de grote tentamenzaal van de universiteit. En ze hoopt de universiteit tentamenfraude door studenten te voorkomen. Kai Heineman, voorzitter van studentenvakbond LSVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat vinden jullie daarvan? Nou, ik krijg daar een heel erg big brother gevoel bij. Dat er nu zelfs in de collegezaal of in de tentamenzaal dan camera's komen... En ik uh, denk ook niet dat het uh, daarmee het fraudeprobleem uh, in één keer weg is. Maar uh, de universiteit zegt, uh, we registreren alleen, uh, we gaan niet live meekijken. Alleen als er iets gebeurt, dan kijken we het terug. Ja, nou ja, kijk, nou dat betekent dat die beelden ook nog eens worden opgeslagen. Dus dat is eigenlijk alleen maar erger. Op het moment dat je live meekijkt is het eigenlijk hetzelfde als een surveillant. Maar nu worden die beelden ook nog eens opgeslagen. En als student heb je natuurlijk geen idee wanneer die camera's aanstaan en wat er met die beelden gebeurt. Uh, het enige wat je ziet is dat er gewoon een camera in een collegezaal hangt. Uh, en dat lijkt me geen fijn idee. Het kan ook een voordeel zijn voor jezelf als je denkt, uh, je wordt betrapt terwijl het niet waar is. En je zegt, uh, kijk maar naar de camera, er is niks gebeurd. Nou ja, Kijk, zo'n camerabeelden, dat, uh, daar, daar kunnen we wel doen of dat die iedereen uh, kan beschuldigen of kan vrijpleiten. Uh, maar dat is ook maar vanuit één gezichtspunt. Dus dat is echt niet zo dat je daarmee alles uh, meteen gedekt hebt. Uh, en dit is echt niet de oplossing voor fraude. Fraude is verkeerd, uh, daar zijn wij ook tegen. Maar ik denk dat je echt de oplossing uh, ergens anders moet zoeken dan uh, overal camera's te gaan hangen. Want dan kom je ook op een glijdende schaal. Gaan jullie iets doen om de Erasmus Universiteit op andere gedachten te brengen? Nou, um, ik uh, ga uh, zeker met de Erasmus Universiteit uh, daarover uh, in gesprek. Um en uh, we hopen dat we samen dan uh, tot andere manieren kunnen vinden om uh, fraude te bestrijden, want daar zijn we tegen. Alleen uh, je kan niet overal camera's op gaan hangen, want dan is het echt het hek van de dam. Hè. Wat nou als studenten ineens uh, blijken te spieken uh, op de wc, ga je daar dan ook camera's op hangen? Dat lijkt me geen goed idee. Uh, dus laten we andere manieren samen vinden om uh, het fraudeprobleem uh, aan te pakken. Zij zeggen van het College Bescherming persoonsgegevens mag het. Ja, maar ja, niet alles wat mag is ook een goed idee. Um, ik, ik ben zelf geen expert op het gebied van privacygegevens, maar het zou inderdaad kunnen dat het strikt genomen mag. Uh, maar het lijkt mij geen goed idee om in een setting waar het echt de bedoeling is dat er alleen de docent en de studenten zijn, als daar ook nog eens een camera hangt, uh, dat is volgens mij niet de kant waar we op moeten. Uh, dit is nu de Erasmus. Hebben jullie al gehoord of ook andere universiteiten dit overwegen? Nee, ik heb daar verder nog, uh, nog geen uh, signaal over gehoord. Er zijn natuurlijk wel universiteiten waar gewoon een camera hangt bij de ingang. En dat is ook normaal hè, dat je dat, je, dat wil, uh, je ingang wil beschermen. Maar het is echt wel een stap te ver om dat ook in een, uh, in een collegezaal of in een klas of in een tentamenzaal te gaan doen. Dankjewel, Kai Heineman, voorzitter van Studentenvakbond LSVB. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Het afgelopen seizoen zijn rond voetbalwedstrijden 40% meer mensen opgepakt dan het jaar daarvoor. In totaal werden meer dan 900 hooligans gearresteerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. Verder uit de meeste wedstrijden zijn incidenten. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie verscherpt in verband daarmee de aanpak van voetbalvandalen op drie punten. Meesters kunnen nu een gebiedsverbod opleggen van drie maanden. En dat is nu aan één gesloten en dat hoeft niet meer. Uh, het mag ook 45 keer twee dagen worden en dan kan een voetbalvandaal een heel, lang, uh, een heel jaar niet naar zijn club. Tweede punt, uh, de rechter kan binnenkort uh, een gebiedsverbod opleggen van vijf jaar in plaats van twee jaar. En drie, ook bereid ik een wet voor waarbij voetbalvandalen die zich niet houden aan een gebiedsverbod en een meldplicht, dus zich niet melden bij de politie als er een wedstrijd is van hun club, worden opgehaald door de politie en een proces procesverbouw krijgen. En dit leidt ertoe dat je steeds meer op je konto krijgt, waardoor je uiteindelijk een langdurig gebiedsverbod kan krijgen. De AWB stuurt een medisch team naar Zuid-Afrika om de Nederlandse slachtoffers van een busongeluk bij te staan. De bus met Nederlanders was maandagavond onderweg van Drakensbergen naar Johannesburg, toen een bus met schoolkinderen op de bus met Nederlanders inreed. Elf van de 24 Nederlandse inzittenden raakten gewond. Het team van de AWB bestaat uit een arts, een verpleegkundige en een hulpverlener, vertelt de AWB. Dat doen we om vast te stellen hoe de mensen eraan toe zijn en wat de aard is van de verwondingen. En ook om in een naderstadium vast te stellen of, of transport naar Nederland mogelijk is en, en wat daarvoor voor nodig is. Volgens AWB vallen de verwondingen mee. Het gaat om botbreuken, kneuzingen, rug- en schouderklachten en snijwonden. Het team dat vanavond aankomt in Johannesburg gaat samen met de Nederlanders kijken hoe en wanneer ze terug kunnen keren naar Nederland. De politie heeft op de A7 bij Groningen een bejaarde spookrijder van de weg gehaald. De 83-jarige man had ruim 20 kilometer tegen het verkeer ingereden. Hij was bij windschoten de A7 opgegaan en reed met hoge snelheid richting de stad Groningen. De politie zegt dat het een wonder is dat hij maar één auto licht heeft geschampt. De politie. Hij heeft verklaard dat hij op enig moment wel dacht dat hij aan de verkeerde kant reed... maar geen uh, mogelijkheid zag om daar verandering in te brengen. Terwijl hij wel uh, verschillende afslagen en ook een machinestation is gepasseerd... Dus ja, in onze beleving waren die mogelijkheden er wel. De auto en het rijbewijs van de man zijn voorlopig ingenomen. En zo worden onderzocht of hij nog geschikt is om auto te rijden... en daarna wordt beslist of hij zijn rijbewijs terugkrijgt. Kurt. Robin Haase, Igor Seizling, Jean-Julien Royer en uh, Timo de Bakker vormen het Davis Cup team dat uh, vanaf volgende week vrijdag in Amsterdam aantreedt tegen Zwitserland. Jan Siemerik is de captain van het Davis Cup team. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit uh, de sterkst mogelijke selectie? Dat uh, denk ik wel, ja. <laughs> ja. <laughs> Wat het, de, het duel wordt gespeeld in Amsterdam op Greffel. Uh, dat is ook niet voor niets dan neem ik aan. Nee, als het land mag je de ondergrond bepalen. Nou, dat hebben we in een uh, stadium eerder gedaan, een aantal maanden geleden. Want dan moet je officieel bij de ITF, de internationale tennisfederatie, moet je dat aangeven op welke ondergrond je gaat spelen, om dat te communiceren met de tegenstander. We hebben besloten om op gravel te gaan spelen, omdat ik denk dat wij uh, in, in de selectie met ook Thomas Chorel en Jesse Hoetekaloem, dat wij het beste op, op gravel uit de voeten kunnen. En, uh, en daarom heb ik ook voor gravel gekozen. En dan in je achterhoofd pak je dan natuurlijk de tegenstander mee. Nee. En uh, ja, dat is niet de, de eerste, de beste natuurlijk, met Federer en, uh, en Favrinka. Is hij ja. erbij, Federer? Uh, Want dat, daar, is, daar, daar was twijfel in ieder geval uh, over. Nou, de, de, de twijfel zit hem in, in het verhaal natuurlijk van Federer... dat hij niet in een glazen bol kan kijken en niet kan kijken... Uh, hoe die gaat eindigen op de US Open in New York nee. natuurlijk. En, en van daaruit. Uh, ja, het zou er twijfel kunnen ontstaan of hij komt ja of nee. Vorig jaar bijvoorbeeld uh, verloor hij in de halve finale op de US Open. En uh, toen is hij uiteindelijk wel naar Australië gegaan helemaal om daar Davis Cup te spelen. Dus in principe speelt hij Davis Cup, in principe speelt hij ook voor zijn land. en komt hij naar Nederland toe, maar hij weet natuurlijk zelf niet hoe het gaat aflopen in New York. Dus van daaruit uh, zal hij daar nou nog geen ja of nee definitief zeggen. En ja, Warenka, die is er sowieso wel bij. Dat verwacht ik wel. Uh, die speelt natuurlijk vanavond of vannacht beter gezegd tegen Djokovic in de vierde ronde in New York. Uh, dus vanuitgaande dat hij uh, die wedstrijd verliest. Ja. Dan uh, heeft hij genoeg uh, tijd en, en ruimte zeg maar, om zich optimaal voor te bereiden voor het duel. Uh, oh. Bij een zegen, keert Oranje terug in de wereldgroep. Uh, ja. Is daar kans op? Ja, dat, dat hangt inderdaad natuurlijk ook af van die andere twee spelers uh, bij Zwitserland of die erbij zijn. Ja, nou, daar hoef je geen kenner voor te zijn nee. volgens mij. Nee. Nee, dat, uh, natuurlijk, dat is een, uh, een groot verschil natuurlijk als Federer en Fafrinka komen. Dat is de nummer 1 en de nummer 19 van de wereld. Ja, daar, uh, dat is een sterke tegenstander waarin we uh, weinig kans maken. Uh, je, er is altijd iets van kans natuurlijk, anders hoef je er niet aan te gaan beginnen. Maar ik ben uh, wel een realist en, en, en, en ook de jongens, En dan weet je gewoon, dan wordt het een zwaar verhaal. Als Federer niet komt, dan verandert de situatie natuurlijk wel. Fafrinka versla je ook niet zomaar. Robbenhuis heeft vijf keer tegen gespeeld, vijf keer verloren van uh, Fafrinka. Dus dat kan je niet in één keer zomaar wegpoetsen. Maar dat biedt wel perspectief voor de Wereldgroep, natuurlijk. Dus uh, ja, alles valt en staat bijna met de komst van Federer. En ook het publiek, ik, ik herinner me nog uh, eh, Raymond Sluiter uh, in Ahoy vroeger. Dat Krons kon dat echt een wedstrijd kantelen. En waren er verrassingen mogelijk? Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat gaan we ook in de, in de voorbereidingen natuurlijk doen. We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden dat het qua tennis in ieder geval goed zit. En dan op het moment dat het moet gaan gebeuren, dat je dan je beste tennis kan laten zien. En misschien zorgen de omstandigheden wel voor het tegenstander, het thuispubliek dat je boven jezelf kan uitstijgen. En daarom denk je dan, er is altijd kans dat je dan kan winnen. Gaan we gaan het zien. Jan dank dankjewel. De Davis Cup-captain van Oranje. informatie. Bij de ANWB in Den Haag, Kees Kwaks. Mark, file op de 73 vanaf Nijmegen naar Maasbrug. Tussen Beuningen en Wijchen staat 3 kilometer. En door werkzaamheden op de N246 in Noord-Holland. Vanaf Westgrafdijk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de A8, 2 kilometer. Dan nog een keer de hoofdpunten. Optimisme bij PvdA na Peilingen. Dan eh, de Marum, ja, dat bericht dat had u eigenlijk goed van ons. Daar was een, of een veenhuizen, moet ik zeggen, een jeugdgevangenis. Daar was brand. We hoopten contact daar te hebben met de gevangenisdirecteur. Dat is helaas niet gelukt. Misschien later daar meer over. En camera's in tentamenzalen Erasmus Universiteit. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Kies partij voor de dieren. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView bedrijfsoftware op visma-software.nl. Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het boek Het zijn net mensen van Joris Luendijk wordt dus verfilmd. Uh, we bellen zometeen even met de scenario schrijven. Siets gekok is dat. In het mediaforum politiek commentator en presentator Kees Boman en filmregisseur Eddie Terstal. Het gaat onder meer over de vertrouwde programma's die weer terug zijn zoals DWDD om half acht, Nederland 3 met de bekende gezichten. En ook daar natuurlijk politici aan tafel, zoals D66-leider Pechtold. Die mensen die gekozen worden, worden dan namelijk gestuurd, gebracht... Door, door, door, door de uh, mensen die nog naar nee. politici. Meestal ben je zo halverwege het seizoen wat zwartgallig... nou niet gelijk daarmee nee, beginnen bij nee. de eerste <laughs> uitzending, hè? Kom. De Nationale Nieuwsquiz dan, die doen we deze week met politici. Janine Hennis van de VVD heeft de openingsscoren neergezet, 45. En straks is het de beurt aan Luts Jacobi van de PvdA. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Uitgeverijen halen maar ruim 2% van hun omzet uit digitale activiteiten. En dat terwijl kranten en bladen zich steeds meer richten op hun online tak. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse onderzoek van de Club van Internationale Uitgevers. Volgens de organisatie is het bereik niet het probleem, want er zijn dagelijks 600 miljoen mensen die gebruik maken van betaalde online media. Het probleem zit er met meer in dat er nog geen goed verdienmodel is ontwikkeld. Het boek Het Zijn Net Mensen van Joris Luijendijk wordt verfilmd. Dat maakte producent Talent United gisteren bekend. Het scenario voor de film wordt geschreven door Sietse Kok... en die is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, Luijendijk beschrijft in zijn boek hoe de media in het Midden-Oosten... worden gemanipuleerd, zodat we hier een heel ander beeld krijgen... van wat er zich daar afspeelt. Hoe maak je daar een spannende film van? Um, ik denk trouwens dat hij niet heeft gezegd dat de media worden gemanipuleerd... maar meer dat het lastig is om het hele beeld uh, over het voetlicht uh, te brengen. Ehm... Um, toen ik het boek las, toen was ik nog uh, uh, steeds onder de indrukken. Voor, ja, het kijkje achter de schermen wat je krijgt, dat was voor mij uh, nieuw. En ik denk dat het een heel grappig, uh, op een heel grappige manier verteld uh, verhaal is. Dus die humor wil ik ook uh, in het scenario terugbrengen. En verder denk ik dat het een, een mooi uh, beeld geeft... van de worsteling van uh, een jong iemand. Uh, en de frustratie die hij tegenkomt... Uh, op het moment dat hij iets wat al lang uh, bestaat wil veranderen. En ik denk dat dat een heel mooi dramatisch uh, gegeven is. Ja. Wat, wat, wat was het moment dat jij dacht van uh, hier zit een film in? Het is een beetje gegroeid. Um, en ik denk... Nou ja, op het moment dat het voor mij concreet werd, was eigenlijk op het moment uh, dat ik het boek kon laten lezen aan de regisseur met wie ik uh, veel werk, Stefano Odewardi. Die leest geen Nederlands, maar toen het boek uh, vertaald werd uh, in het Engels, toen uh, heb ik het hem voorgelegd uh, om te kijken of hij er net als ik ook een film in zag. En dat was zo, dus toen zijn we er ja. aan verder gaan werken. Wat vond Joris Luijendijk van het plan? Ja, die was uh, in eerste instantie denk ik wat terughoudend. Ik bedoel, voor hem uh, uh, hoeft het niet per se. <laughs> maar uh, tegelijkertijd uh, ben ik toen met hem gaan praten... en heb ik uh, een eerste opzet laten lezen van hoe ik het zou willen aanpakken. En uh, nou, dat vond hij, vond hij goed en daar heeft hij mee ingestemd. Maar hij heeft tegelijk ook gezegd, ja, het is jouw vak... dus uh, jij ja. moet er maar een film van ja. maken en uh, ga je gang. Maar is het scenario af eigenlijk of niet? Nee, het zijn er nog niet af. Het is een ontwikkeling. Er ligt uh, nu een uh, eerste versie en uh, ja, daar gaan we nog aan verder werken. En, gaat, gaat hij zich daar dan ook nog mee bemoeien, Luijendijk? Nou, hij heeft gezegd dat hij het helemaal aan mij overlaat. Ik zou het zelf wel leuk vinden, ook als hij af en toe meeleest... en daar toch ook nog weer zijn visie uh, op geeft. Maar uh, ja, dat, dat, dat moeten we gaan zien hoe dat proces verder verloopt. Het moet een internationale productie worden, hè? Want uh, mm -hmm. jullie willen hem ook het liefst natuurlijk in andere landen verkopen. Dus Zeker. dat betekent dat die hoofdrol ook een internationaal type wordt? Of wordt dat toch een Nederlander? Ja, nou, de hoofdrol daar gaat natuurlijk de regisseur uiteindelijk over. Voor mij is het, is het wel echt een Nederlander. Ik denk dat het een heel Nederlands perspectief is. Uh, dus wat mij betreft uh, wordt het echt een, uh, ja, een Nederlandse... Rol, maar er zijn wel ook een aantal belangrijke bijrollen die weer vervuld kunnen worden door um, internationale spelers. Want het speelt zich natuurlijk in een internationale wereld af, he? de correspondent. En, en, en Sitske, had je bij het schrijven al een, uh, iemand in je hoofd voor die hoofdrol? Um, nee, niet meteen. En dat komt ook omdat het een, een, een jong iemand moet zijn. Dus iemand van achter in de twintig. Dus het zou ook kunnen dat dat iemand is die nu nog op een toneelschool zit en die we nog helemaal niet kennen. Goed. En wanneer moet de film in de bioscoop te zien zijn? Um, onze planning is nu dat we ergens in 2014 uh, gaan draaien. Dus nou ja, uh, en dan hoe lang als het duurt. Uh, ja. Ja, het geld is er wel al allemaal? Nee, nog niet helemaal. Oh. Nee, zeker niet. We zijn, oh. uh, we zijn uh, de financiering nu aan het uh, rondmaken. Ja. Oké, okay, want dat is vaak nog wel een punt hein, met de Nederlandse film. Het zeker. Ja, en het, is, het is natuurlijk een complex project. Omdat we hebben ook veel uh, buitenlandse partners nodig. Maar er is interesse en dat, uh, ja, dat is heel, heel fijn. Dat Goed. Is een, uh, nou, uh, uh, misschien dat we tussentijd nog eens even bellen hoe het ermee staat. Dankjewel Leuk. voor nu. Schietske Kok was dat. De scenario-schrijver ja. dus van die film. Het zijn net mensen. Gisteravond ging het nieuwe tv-seizoen officieel van start. Op RTL 7 was voor het eerst het nieuwe dagelijkse sportprogramma... Sport Insight te zien met Wilfred Genee en Johan Derksen. Er keken maar 105.000 mensen. Misschien lag dat ook een beetje aan de snelheid van het programma. Ja, zo'n razendsnel programma hoort natuurlijk ook een rubriek. Deze rubriek heet Raak Mis. Daar kunt u zelf aan mee via onze website. Het gaat om het feit dat jullie moeten raak of mis zeggen op een stelling. Van Bommel heeft gelijk. Er worden te snel gele kaarten gedrokken, Johan. Raak. Ja. Nou, dat is duidelijk in ieder geval. De wereld draait door. Op Nederland 3 trokken 882.000 mensen. Op Twitter ging het overigens meer over de knappe dame in het publiek. Achter Alexander Pechtold dan over de inhoud van het programma. Topmodel Doutzen Kroes presenteert op 5 oktober het gala van de Nederlandse film. Tijdens dat gala worden de belangrijkste filmprijzen van Nederland uitgereikt. De Gouden Kalveren. De uitreiking wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 1 door de VPRO. En omdat het de eerste keer is dat Doutzen Kroes een programma presenteert... krijgt ze hulp van cabaretier en presentator Jandino Asporaat. Die werkt voor de NTR. Jandino was gelijk te porren om met een topmodel samen te werken. Ik hoefde ook niet lang te onderhandelen met de VPRO. Ik zei gelijk, voor drie consumptiebonnen doe ik het ook. Vandaag begint in Amerika de Democratische Conventie. Om iedereen alvast een beetje warm te laten draaien... heeft president Obama een spotje opgenomen met acteur Cal Penn. Die is bekend van de serie House, maar vooral van de filmserie Harold Kumar. Cal Penn onderbrak zijn acteercarrière tijdelijk... om de PR voor Obama en het Witte Huis te regelen. We zien Obama in het filmpje bellen met deze pen... die samen met zijn stoonde vriend op de bank tekenfilmpjes ligt te kijken. Hey, dit is Barack. Listen, I need to know if you're on board. Oké, okay, good. ...because I'm counting on you. Everybody is. We have to get this right. So there's a lot at stake here. Just remember that I'm trusting you on this and I'll see you there. Dude, who was that? sounded intense. The president. Sweet. Carl Penn neemt de komende dagen de presentatie van die democratische conventie in Charlotte voor zijn rekening. Er is heibel over iTunes. Het blijkt namelijk dat je nummers bij Apple niet koopt... maar eigenlijk huurt tot aan je dood. De zaak kwam in de publiciteit door Bruce Willis. Toen de acteur erachter kwam... overwoog hij zelfs even om een rechtszaak tegen Apple aan te spannen. Uh, die is nu weer van de baan. Arnoud Engelfried, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de ICT-jurist. Uh, kent u die clausule in de voorwaarden van iTunes? Uh, we zijn het zelfs eens tegengekomen, inderdaad. Het is natuurlijk nogal opmerkelijk... als je denkt bij iTunes iets te kopen... dat dan de kleine te zeggen... ja, ho, oh, wacht eens eventjes, uh, het is alleen maar huur... Maar uh, ja, Apple uh, pretendeert het wel al jaren, dat uh, klopt. En waarom hebben ze dat in de voorwaarden opgenomen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, je zou kunnen denken, het is gewoon een, een conservatieve jurist... die denkt van nou, ik hou me zoveel mogelijk rechten bij ons... dan uh, kunnen we het altijd nog zien. Het zou misschien ook kunnen zijn dat ze denken van... Uh, het levert ons op die manier meer geld op... want uh, dan moeten de kinderen een liedje nog een keertje kopen... Het zou wel kunnen zijn dat de muziekindustrie tegen ze heeft gezegd, uh, zorg ervoor dat muziek niet uh, digitaal gekopieerd kan worden. En verbiedt het op alle mogelijke manieren. En dit is dan een manier om te verbieden dat muziek uh, uh, gekopieerd wordt naar anderen. Ja, kijk, als Bruce Willis doodgaat, uh, dan weet, uh, laten we zeggen, de goede gemeenschap dat allemaal wel. Uh, als dat met mij het geval is, uh, zal het toch minder snel gaan. Dus dat kunnen ze toch nooit controleren? Nee, Apple kan niet controleren of iemand uh, overleden is mensen die dus bijvoorbeeld uh, al hun wachtwoorden in een envelopje opschrijven bij, uh, bij de notaris of uh, ergens bewaren waar de kinderen het kunnen vinden. Ja, dan kunnen die kinderen het account overnemen. Zit je natuurlijk wel met een account op naam van je overleden vader of partner uh, met wie je moet werken. Uh, wat nog wel eens gebeurt in zulke situaties, dat mensen dan bellen naar, uh, naar Apple of aan de organisatie en zeggen, goh, die, die is overleden wil dat graag het account opnemen. En dat dan een helpdesmedewerker kan zeggen, nou, uh, volgens de voorwaarden mag dat niet en dank van informatie besluit het account nu af. Dat ja. dat ligt dan mogelijk. Het heeft toch ook nog wel iets met privacy te maken? Want ik noem maar wat de familie van een stoere rocker... die komt er dan misschien na zijn dood achter... dat hij ook wel eens liedjes van L.A. The Voices met Gordon downloaden. Dat wil je toch ook niet? Nou, dat is misschien ook een reden om te zeggen... accounts zijn persoonsgebonden en anderen moeten er niet zomaar in, uh, in kijken. Maar ik denk dat dat niet een iTunes-specifiek probleem is. Dat heb je ook met, uh, met de e-mailboxen die je op dit moment hebt. Uh, de bestanden die op je harde schijf staan. He, de favorieten, de uh, sites die je hebt bezocht. En net als vroeger misschien ook uh, bepaalde tijdschriften die je dan uh, in een laadje in je bureau of uh, onder je bed had liggen. Ja, daar, daar komen je partners dan ook achter. Dus ja. dat uh, ja. Ja, blijkt dat is een deel deal. Uh, nog even over de prijs, want je betaalt er natuurlijk wel voor. En het lijkt alsof je dus inderdaad ja, gewoon een, een CD koopt. Stel dat je een heel album gaat uh, downloaden bij iTunes. Ja, in, uh, in en, to en Amerika toch raad en raad en en is het niet van je, want je huurt het dus eigenlijk. Ja, dat, dat, wordt dus wat, dat is dus wat iTunes zegt. Van ja, je betaalt weliswaar een hoge prijs en die lijkt van op een, op een koopprijs, maar het is in feite een, een levenslange huurprijs die je in één keer afkoopt. Uh, daar valt iets voor te zeggen. Maar hier in Europa heeft de, de Hoofd Europese rechter een tijdje geleden gezegd. Op het moment dat jij digitale data, of meer specifiek software, verkrijgt tegen een realistische prijs. En het is de bedoeling dat je dat recht in principe, die software in principe eeuwigdurend mag gebruiken dan is dat een koop. Ongeacht wat er in de kleine lettertjes staat, ongeacht hoe ze het noemen... en ongeacht of jij nou verklaart van uh, ik vind het een huur of ik vind, het, uh, ik vind het geen koop. Juridisch gezien is het gewoon een koop als jij betaalt en dan de download mag houden. Dus wat hier en... speelt, uh, dat geldt in Europa niet? Voor software geldt dat in Europa niet. Uh... Er is helaas niet meteen ook beslist of het voor digitale muziek oh, zou gelden... Ja, ja, maar wat mij betreft kan die lijn bijzonder uh, ja. meer doorgezet worden. Nou ja, misschien nog een reden om uh, toch een rechtszaakje aan te spannen tegen Apple. Bruce is er geloof ik even mee opgehouden nu... maar uh, wie weet gaan ze hun voorwaarden dan toch op termijn nog een beetje aanpassen. Dank voor de uitleg, ICT-jurist Arnoud Engelfried. Dank u, goeie Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. We hebben ondertussen al heel wat uh, politieke debatten gehad, maar nou, echt vuurwerk heeft er nog niet uh, in gezeten. En dan verlang je toch weer een beetje terug naar iemand als uh, Pim Fortuyn. Tijdens een debat op de Erasmus-Universiteit in Rotterdam liep Fortuyn van tafel weg nadat hij was aangepakt door toenmalig GroenLinks lijsttrekker Paul Rozenmuller. Welke van Schermburg, toen van Den Haag vandaag, ging gelijk achter de LPF-leider aan. Fortuin, goed verliezer. Ik denk nu even aan de laatste scène met Rozenmullen. Ja, dat was een. Uh, ik heb nog nooit meegemaakt dat Fortuyn stil viel en dat gebeurde nu wel. Dat was een vallend moment in het debat. Meneer Fortuin? Ja. U bent een slecht verliezer, hè? Goed zo. Nou, als u deed ja, tegen Rozenmullen aan het einde. U bent een etter, mevrouw. mevrouw. Ja, zegt u, ik kan het niet verstaan. Ik doe dat gewoon niet. Ja, maar u geeft niet eens een hand als iemand opmerking maakt die u niet bevalt. Als ik dus in een racistische hoek word geplaatst, dan geef ik iemand geen hand. En mag ik nog één ding vragen? Wat vond u van het weerwerk van Melkert en Dijkstal? Ik ben voor het recht. Meneer Fortuyn, kan ik nog één vraag stellen? Nee, u niet. Meneer Fortuyn. Ja. U bent dus echt een slecht verliezer, hè? als u niet eens mijn antwoord wil geven. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Kees Boman, die is politiek commentator en uh, presentator... hier op Radio 1. En uh, voor de eerste keer Eddie Stal, hartelijk welkom. Filmregisseur, maar uh, politiek uh, betrokken, actief ook nog steeds... Um, nou, ik probeer her en daar mensen te helpen die ik, uh, die ik leuk vind. En niet zozeer heel erg partijgebonden, maar meer kandidaatgebonden. Want het was een tijdje PvdA alleen, ik maar... Ik ben nog steeds lid van de Partij van de Arbeid. Maar, ja. maar dat helpen gaat ook over partijen heen. Ja, omdat ik vind, kijk, uh, um, ik weet, je, de economische uh, onderwerpen, die vertrouwen ik mensen wel toe. Ik heb daar veel te weinig verstand van. Ik uh, heb me heel bescheiden richting, maar op één onderwerp, dat is uh, ze hebben gewetensvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En de, de kandidaten die zich daarvoor inzetten, individuele kandidaten, die help ik. Ja. We hebben net gehoord hè, dat er komt een verfilming van het boek van uh, Joris Luindijk. Ja. Het zijn net uh, mensen, nou ja, jij zit in de filmbusiness. Mm -hmm. Is dat wat? Had je het boek gelezen bijvoorbeeld? Ik heb het boek gelezen, wat heel leuk, ja. En zit daar een film in? Het lijkt me heel moeilijk, maar ik ben benieuwd hoe ze dat, hoe ze dat scenario gaat schrijven. Wat is er moeilijk aan? Nou, kijk, sowieso om de hele setting natuurlijk in, in die wereld, om dat geloofwaardig te maken, weet je, om... Uh, ja, dat lijkt nog heel lastig. En het is, ik zou eerder denken dat het bijna een documentaire is... maar ik, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Kees, wat, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel leuk, ja. En, uh, uh, het is, denk ik, nou ja, dat kan uh, Eddie beter beoordelen dan ik... niet zo gemakkelijk om te maken. Maar natuurlijk de, de moeilijke positie waarin journalisten zitten... en dat zie je ook weer zoals nu in verkiezingstijden. de afspraken die je maakt, hoe eerlijk kan je zijn... Uh, is het allemaal wel waar? Kun je alles wel checken? Uh, uh, hoe ga je daarmee om met feiten? Nou ja, dat is een discussie die uh, Joris met dat boek wel uh, in gang heeft gezet. het gebied waar hij zit, uh, Zeker. Als, als correspondent ook, wordt je natuurlijk ook geprobeerd wordt, ge Zeker. met jou te gebruiken. Je ook in het nieuwe boekje, van uh, Je hebt het niet van mij. Ja, dat is nog een nou, het is, het is wel goed om er even bij op te merken dat er ook een groep journalisten is geweest die zich een beetje... Uh, voor gek gezet uh, zag worden. Dan ben ik helaas even de titel kwijt. Maar er zijn een aantal buitenlandcorrespondenten. die daar een fors tegenboekje over hebben gemaakt. Dus het is wel goed als de scenario-schrijvers uh, dat ook even ter hand nemen. Ja, oké. Okay. Maar dat gaat over dat andere boekje, inderdaad. dat hij een tijdje bij Nieuwsport heeft opgesteld. Nee, ontkomen. maar ook over die correspondentschappen. Oké, ah, oké. Okay, okay, okay. ja, dus dat het uh, dat iets. iets uh, dik aangezet. Iets dik aangezet. Is iets een beetje vanuit een soort ik hoorde niet echt bij wetenschappelijke achtergrond, uh, uh, weet je, ons soort. Uh, te kijken. Het ja, was maar... een beetje koket, maar het las wel lekker. Ja, Nee, zeker. Het <laughs> moet ook een beetje een leuk boek zijn natuurlijk. Um, Kees, want nog even. jij, jij loopt natuurlijk veel in Den Haag rond. Stel dat er, laten we zeggen, een maand lang een cameraploeg over jouw nek meekijkt. Is dat dan een interessante documentaire of een leuke film? levert dat op? Nou, nu helemaal niet, want nu is er inderdaad <laughs> niks te doen. Maar uh, nee, het is op zich, uh, ja, een, een politiek journalist, en, of, of ik, of iemand anders dat zou zijn, is natuurlijk wel leuk om te volgen. Omdat je uh, ja, uh, ik hoor mijzelf zelf wel eens graag niet praten met politici. Of ik moet het anders zeggen. Uh, mensen moesten eens weten in wat voor bochten je soms moet wringen... om mensen over te halen. Ik ga ook wel eens als ik moet bellen met een politicus alleen en apart zitten... omdat ik niet wil weten dat anderen horen hoe ik dat doe. Uh, dus ja, het is inderdaad wel interessant soms om, uh, om het spel... Uh, uh, ja, te laten zien en te laten horen. Ja. We hebben een hele snelle redactie. Die hebben al even achterhaald hoe dat boekje ook alweer heette. Het maakbare nieuws. Dat was de reactie op uh, ja. Ja. Nou Goed dat mensen dat ook even weten. Ja. Met deze gezegd. Uh, jullie blijven zitten, zometeen deel 2 van het Media Forum. Met name over de verkiezingscampagne gaat het, want er uh, was weer van alles te beleven gisteren. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In de jeugdgevangenis Het Poortje in Veenhuizen heeft korte tijd brandgewoed. Het vuur was aangestoken door een 17-jarige jongen die ruzie kreeg tijdens het ontbijt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer rukte met groot materiaal uit. Er was veel rookontwikkeling. In de gevangenis zitten jongeren van 12 tot 23 jaar. Officieren zijn een campagne begonnen tegen mogelijke nieuwe bezuinigingen bij Defensie. Die zullen volgens de actievoerders de Nederlandse bevolking keihard treffen en het einde van de krijgsmacht betekenen. De officieren komen nu in actie omdat veel partijen in hun verkiezingsprogramma pleiten voor nog meer bezuinigingen op de krijgsmacht. De natuurbranden in Siberië zijn nog steeds niet onder controle. Al sinds juni staan grote gebieden in het noordoosten van Rusland in brand. Volgens de Russische autoriteiten zijn inmiddels meer dan 200.000 mensen bezig om de branden te blussen. Ze gebruiken onder meer zo'n 80 blusvliegtuigen. En de politie heeft op de A7 bij Groningen een bejaarde spookrijder van de weg gehaald. De 83-jarige man had ruim 20 kilometer tegen het verkeer ingereden. Volgens de politie is het een wonder dat hij maar één licht, eh, auto licht heeft geschampt. De 83-jarige bestuurder heeft tegen de politie gezegd dat hij wel in de gaten had... dat hij aan de verkeerde kant van de weg reed... maar dat hij niet wist hoe hij van de weg af moest komen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is het zonnig en stijgt de temperatuur naar 22 graden langs de westkust en 25 lokaal in het oosten bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het noordwesten bewolkt. In de avond is het noorden dan gevoelig voor wat lichte regen, maar in de rest van het land blijft het zo goed als droog. De wind draait naar het noordwesten en voert koele zeelucht aan. Komende nacht is het wisselend bewolkt en droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden.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 En het mediaforum, dat doen we vandaag met Kees Boman en met uh, Eddie de Stolgo. Maar dan toch nog even terug op die film. Want uh, we hebben nog even weer gebeld met die scenarioschrijver. Die zegt nu ook, dat tegenboekje hebben we ook gelezen. En dat zal ook in het hele scenario uh, worden verwerkt. Dus nou, compleet kunnen we bijna niet zijn. Uh, we gaan het hebben over de wederopstanding van Diederik uh, Samson. De Telegraaf en de Volkshand hadden vandaag precies dezelfde kop. Samson passeert roemer. PvdA stijgt in de peilingen en in sommige peilingen is de partij zelfs al uh, de SP voorbij. En uh, ja, er wordt echt gesproken over een uh, Samsung-effect. Zie jij dat ook, Kees? Ja, ik weet nog niet of dat effect al helemaal een feit is. Uh, maar er is wel iets heel bijzonders aan de gang, ja. En uh, veel uh, mensen hadden de Partij van de Arbeid afgeschreven... Ik denk dat dat beeld wel kan blijven bestaan. Dat geldt natuurlijk ook voor het CDA... en misschien ook nog wel voor andere partijen, de traditionele partijen. En misschien bewijst het ook nu heel erg dat het om, om personen gaat. Hoe goed doe je het in beeld? Hoe geloofwaardig en betrouwbaar kom je over? En dat doet hij uh, heel erg goed. Hij richt zich uh, in debatten ook heel erg uh, over de lijsttrekkers heen. Hè. Dus hij praat echt met de mensen. Hè. Dus hij heeft geen boodschap als, uh, als die mannetjes zich allemaal staan, uh, staan op te lieren. Dus... Uh, we moeten het samen doen. Uh, de stip aan de horizon. Dus, hè, dat heeft waarschijnlijk de hele zomer geoefend voor de spiegel. Dus stip aan, <lacht> nee, de stip op de horizon. Op de horizon. En vertrouwen uh, en samen. En gisteren hebben we daar ook in, uh, in een van dagen een heel klein stukje van laten zien. Al die woorden samen achter elkaar. Let er maar eens op op uh, wat, hoe je dat vanavond gaat doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat niet knap vind. Ja. Dat is, uh, dat, daar is goed over nagedacht. En daarmee komt zijn boodschap en wat hij wil met die partij ook, uh, ook, ook goed ja. over. Maurice de Hond die, die komt elke avond in de, de wereld daardoor met, met eigenlijk de peiling van de dag. Ja. Hè? En die zei gisteren: van, ja, hij doet het heel goed. <tacht> Nadeel is alleen dat hij de leider van de PvdA is. Nou ja, waarmee hij dus bevestigt, uh, wat ik zelf ook al aangeef... Uh, het gaat in die zin niet meer zozeer om die partijen... Mm -hmm. maar of die personen geloofwaardig overkomen. Want aan die partijen hebben heel veel mensen geen, uh, geen boodschap meer. Nee, ik denk dat hij daar, uh, daar gelijk aan heeft. En die, hoe kijk jij naar uh, Diederik Samson, hoe doet hij het? Nou, ik vind het goed dat die... Uh, hoe heet het, dat adrenalinische is er een beetje af. Dus er daalde soort rust in en, en waardoor ze mijn boodschappen wat makkelijker... Hij oh, stond bekend als een gifkikker, hè? Die, uh, nou ja. ja, maar hij erg er heeft een soort adrenaline-drive gehad. En dat komt nu beter over... Um, ja, weet je, ja, de media is altijd het snoepje van de week. Hè, toen Roemer zeg maar, hoog stond en eigenlijk zich niet liet zien. Wat altijd een heel goede tactiek is. Hè, politici wekken snel irritatie op, laat je maar niet zien... wat Balken een tijd ja. gedaan heeft. Het, het, het, het, het wegduiken, zeg maar. Um, maar nu is, is, is het Samson. Maar als dat weer stagneert, heb je best veel kans... dat op een gegeven moment Pechtold of, of, of Rutte weer zich herstellen... op de een of andere manier. Maar ik vind wel dat hij, dat hij het goed doet. Ja. Hij is natuurlijk ook een, een whisket hij weet heel veel. En dat is een debat heel erg makkelijk. Hij kan heel makkelijk op iets terugvallen. En dat is iets wat, wat Roemer natuurlijk veel minder had. Het is ook het bewijs dat je niet alles maar kan organiseren. Want vooraf hadden uh, SP en VVD een deal gemaakt... ja, maar wij gaan vooral, uh, de we gaan vooral ja. de strijd Rutte-Roemer lekker uitventen. Dat is voor ons allebei goed. Ja, dat deden ze vroeger met de Partij van de Arbeid. En dan ja. zouden ze van, oké, okay, wij vallen alleen jullie aan en omgekeerd. Ja. Hè? En nu hebben ze dat met de SP en, uh, gehad. En het, dat effect is een beetje weg. Hè? Het, het bang maken van Rutte en Roemer, zeg maar... Dat Effect is een beetje ja. Nu, nu Rutte, of nu Roemer inderdaad voor de microfoon verschijnt en en eigenlijk heel weinig kan staven, mm -hmm. uh, het, het, het, het is het succes van van van uh, van Samson tot nu toe, kan je zeggen. Want uh, komen we even terug op die opmerking van uh, van Maurice de Hond. Het is jammer dat hij de leider van de PvdA is, want daar hebben veel mensen dan toch een soort uh, ja. Koud ja, dat is dus toch de... een beetje herken oude... jij dat eigenlijk? Want jij ja, ja veel natuurlijk, ik ben lid van die PvdA en en, en ik. Uh, ja, ik vond het zo ook altijd heel problematisch. Het is, he, de oud-links en, en laten we zeggen, de cultuurrelativisten hebben nog altijd heel lang die partij in de grip gehad. En heel wonderlijk alle progressieve standpunten over vrouwenrechten, homorechten, eh, scheidingkerk en staat. Het hebben ze behoorlijk op de tocht gezet, zeker in de gemeenten. Niet zozeer de Haagse PvdA viel altijd wel mee. Maar eh, ja, nu zie je dat er wat jongere mensen, zoals, zoals Samson en, en Martijn van Dam inderdaad, een wat meer seculiere koers eh, varen. En Alleen, ja, dat oude blijft toch een beetje aan je plakken. Het is toch, toch een beetje zoals heel plat en ordinair gezegd door de PVV... Door de, door de PVV, de partij van de Allah. En omgekeerd werd er wel weer gezegd, hè, bruin 1. De ordinaire term, het vloog oh. wel door de lucht. Oh. Maar in ieder geval, dat, dat, blijft een beetje, ja, dat blijft nog een beetje hangen. Dat moeten ze echt uh, gaan afschudden. Nou, nou ja, het is ook wel interessant om te zien wie je niet ziet op dit moment. Hè. Hans Pekman hoorde ik net op weg hier naartoe toch even op de radio... Ja. Uh, maar let me op, die zien wij de komende dagen niet. Dat is afgesproken. Die heeft nog op het congres bij zijn inauguratie gezegd... wij zijn een linkse partij, hè, daar moeten we verder niet ingewikkeld over doen. Nou, hij heeft uh, verstaan gekregen, dat moet je nu niet meer zeggen. Dus hij sprak nu ook bijna als een volleerd jaren op de radio. Ja, we, we zeggen niet met wie we samen gaan, de kiezer is aan het woord. En uh, Ja, ze kunnen zo wel met links of met rechts. De, uh, Spekman zit uh, in de bezemkast, ja, het is ja. alle... alle want die staat een beeld, beetje voor dat wat Eddie net beschreef, dat, dat oude, ja. Die oude dat PvdA. Ik, ja, ik weet niet hoe jij ja, ja, dat is meer, meer de, wat gezien wordt als partijtijgers, zeg maar. Ja. Maar je ziet ook al een beetje dat je het hele wat een weet je, met, met uh, VVD tot en met de Partij van de Arbeid, met ja. CDA, en dat, dat werd altijd een beetje voorgekookt. Maar je ziet nu dat het interessant is: de PvdA en de CDA, of PvdA en VVD die groeien dermate, dat misschien een van die twee middenpartijen, CDA of of D66 wellicht niet nodig is. Dus ja. dan valt er ook nog wat in, in, in de formatie nog wat te doen. Ja. Dat is interessant. Um, even de beeldvorming in de media, Kees. Want uh, ja, die campagne is nu in volle gang. We hebben nog een, uh, nou, zeg maar een dikke week te gaan. Uh, ze zitten in allerlei programma's, die politici. De debatten hebben gehad. Gistermiddag het Radio 1-debat. Um, wat daar uh, opviel was dat, um, uh, dat, dat de toon een beetje aangepast uh, was. Ze waren wat vriendelijker, leek het. Ja, nou ja, iedereen zegt dat uh, uh, nu. Eh, dus wij hebben dus nu met elkaar allemaal afgesproken dat de toon anders was. Nou, dat was ook zo. Ik heb dat ook geroepen gisteravond aan het begin van de hele reeks van programma's in één vandaag. Eh, maar het is natuurlijk ook zo, omdat men merkt dat uh, de mensen... blijkbaar dat gehakketak ja. en dat geëmmer over cijfers... die, volst, die, die nooit uitkomen uh, en bovendien altijd over veel te ver weggaan. Want hoe weten wij ooit uh, dat de werkloosheid in 2025... 300.000 uh, mensen minder is dan bij de SP? Maar dat nou, is ook precies hoe je het wil interpreteren, die feiten. En wordt er door de anderen ook als liegen uitgelegd. Ja, en, dat, en dat op zich vind ik al niet netjes, omdat op die manier... Nee, je kan, hoe kan je nou liegen over over iets wat nog moet gebeuren, ja. uh, namelijk het uitkomen van die cijfers. Nee, Ik, de ik denk dat, dat, ze, en dat ze ook gedacht hebben van ja, we kunnen wel zo gaan lopen bekvechten... maar uh, op 13 september ja. uh, zien we een verdeeld landschap... in een uh, ernstige crisissituatie met deze week... Hè, het lijkt bijna vergeten te zijn, maar met een ontzettende heisa over de euro... die uh, nu echt pas goed weer gaat uh, opstarten... En uh, dan is het van alle belang dat er uh, heel snel een kabinet wordt gevonden. Ja, ze zullen elkaar stevig moeten vasthouden, politiek, ja. in ieder geval. En het, heeft echt, het is echt ongeloofwaardig om elkaar nu, uh, zoals in de uh, Asterix... ik weet niet in welke aflevering, jouw vis stinkt... en dan uh, is het weer knokken, ja. Uh, ja. te gaan uh, afschilderen. Intrigant. Ja, oh, ja, precies, de intrigant. En uh, ja, dat, uh, um, um, dat, dat kan niet. Je moet ja. gewoon... Ja. Iedereen beseft dat. En het is alleen wel duidelijk dat de flanken... dat zagen we gisteren ook, dat was het ene. Een moment waarop je uh, uit de slaap opgewekt uh, werd. Dat was een, een, een aanvaring. Roemer en wilde. Tussen roemer en, uh, en wilde. Ja. Um, Eddie nog even. Want jij kijkt ook natuurlijk, je hebt er trouwens een prachtige film over gemaakt. Over politici. Mm -hmm. Die Fox Populi. Met, met zo'n. Uh, ja, uh, ja, ik stel me zo'n P van de A-politicus voor, die dan door zijn ja, schoonfamilie... Een van krachtigordelpolitiek. Ja, dat dus kan ook GroenLinks. Die... of... Uh, ja, ja, precies. Die komt door zijn schoonfamilie ineens in aanraking... met het gewone volk, ja, eigenlijk. En ja, gaat, gaat zijn. zijn uh... beetje je padje peeën en en eerst, eerst gebruikt hij zijn heel politiek correcte Riedel als een soort populist. Dat is ook een vorm van populisme, natuurlijk. En dan hoort hij wat zeg maar meer straat. En dan gaat hij klakkeloos gaat hij daarin over. Ja. Het gaat echt een beetje over de ideeloosheid in de politiek. En, en, en Die en... mensen zien ook hem uh, ineens. Uh, dan zit ze op een feestje. En dan zegt hij, die, die, die schoonvader, die zegt al niets. En dan ziet hij dat een dag. Laten gewoon in de Kamer terug, wat, ja. die teksten. Ja, de, de, de, de teksten van de straat. En dat heb je een hele tijd gehad. Hè? Ik dat, maar nu nog steeds hoor. Ik vind ook toch dat, dat politiek gaat veel te veel over reageren op elkaar. En uh, ik, ik vind gewoon een soort soort, soort, soort horizon schetsen. Dat, vind ik, uh, dat, dat ontbreekt veel te veel. Dat wie wie wel, doet dat wel, het, wel, het beste uit? Nou, nu begint Samson dat te doen, maar dat is ook heel lang geduurd... voordat het überhaupt... Uh, en ik vind een partij waar ik ook veel sympathiever heb... waar ik gisteren een, een spotje voor gemaakt heb. En uh, vandaag komt het op de dingen. is de Partij voor de Dieren. En die steun ik deze keer omdat ze... Uh, uh, vind ik de meest, uh, laten we zeggen, vrijzinnige progressieve partij zijn op dit moment. Ze zijn strikt seculier, hoewel Marjan natuurlijk gelovig is, maar desondanks ze strikt seculier. En ze zijn uh, kritisch naar Europa toe, maar niet op zo'n schreeuwerige manier zoals, ja. uh, ze, zoals PVV of SP, maar gewoon met feiten, de kansen en de. Maar dat betekent dat je daarop gaat ja, stemmen ook? Uh... Ik ga, nou, ik ga deze keer stempoelen, zoals veel mensen doen tegenwoordig, van dat je dus, uh, als je bijvoorbeeld uh, met twee mensen hier twijfelt. Met de, en je twijfelt ja. de, met een andere kiezer dat je zegt, okay, ik doe die, jij doet die. Okay. Mijn moeder gaat dus stemmen op Keklik Jussel van de Partij van de Arbeid, seculier Turkse uh, kandidaten, en ik stem op Esther Ouwehand. Ja, nou, eh, Kees, want daar wil ik het nog even met jou over hebben. Die Sywert van Lienden zat gisteren weer bij De Wereldaard door. Die krijgt daar steeds een prachtig podium om zijn uh, ideeën uit te venten. Ja. Uh, nu heeft hij weer bedacht de, de stemmenbreker. Uh, nou, er was best een hoop vers over, ook later op de, op de sociale media. Heb je dat bekeken, of niet? Nee. Oh, Had je het idee wel meegekregen? Ja, want dat is eigenlijk een beetje wat Eddy nu in het kort Sievert. schreef. Maar bij hem gaat het meer over coalitie vormen. Ik bedoel dat niet om uh, uh, um het uh, af te schilderen als niet belangrijk. Ik, uh, want elke dag worden wij bijna wakker met Siewert van Linden. Uh, nee, ik las het ook uh, van de week ook al uh, in het parool. En uh, ja, het, het, is, uh, het is denk ik een goed idee. Maar uh, ik word een beetje moe van al die uh, uh, peilingen en websites... die je allemaal moet bijhouden naast het debat. Dus ik heb dit uh, gisteravond even moeten missen. Excuus nou, het is, daarvoor. Het is inderdaad, uh, hij wil de, de coalitie in feite beïnvloeden. Hè, met zijn, mm -hmm. uh, maar goed, dan moet je, volgens mij moet je wel een miljoen mensen moet je verkrijgen... om dan mee te doen, want dan heeft het pas effect. Nou, je zou een tweede stem zou je moeten kunnen invoeren. In Duitsland had je een tijd, toch? Kon je bijvoorbeeld SPD en dat je al als tweede mm, stem... Je, je hebt een dubbel -dus. systeem daar, een ja. soort half-districtencel in Duitsland. Dus nou ja, het, is, het zou natuurlijk best goed zijn eh, om, om de verkiezingen ook te gebruiken. voor een aantal andere peilingen, om ja, een aantal andere meningen van het. de burger te toetsen. Ja. Maar voorlopig doen we het allemaal nog met het rode potlood. Dat is. Ja beetje van de vorige eeuw, dus we zijn nog niet zo ver. Nog even over de Volkshand. Die hadden vandaag een artikel over de campagneposters. Uh, in tegenstelling wat iedereen wellicht denkt... is de, de poster onverminderd populair. Nog steeds worden honderdduizenden posters verspreid over Nederland. Ze hangen ook op al die uh, houten borden die dan neergezet worden. En eigenlijk zien we op al die posters een kop van de lijsttrekker. Ja, jammer. Uh, bij sommigen. Uh, maar uh, <laughs> ja, ik weet niet, en misschien dat Eddie dit maakt spotjes. Dus je, um, je hebt de post is altijd ja, een aandachtsmoment. dat je gewoon Als je op straat loopt, heb je ook niet altijd je computer bij of je tv. Dus dan heb je ook een moment. Uh, wij, ik, zit, ik zit zelf nu ook in een campagne. Want uh, ik heb een film die volgende week uitkomt. Deal heet die. Die heb ik op een onconventionele manier gemaakt voor 100.000 euro. Uh, zonder filmenfonds, zonder uh, de subsidies, zonder uh, distributeurs, zonder al die dingen. Met geld van het publiek in feite. Met geld van het publiek voor een ton. En uh, van sponsors hebben we dat gemaakt. En... Een romantische komedie in Barcelona. En we proberen natuurlijk heel erg via Twitter dat te doen. En, en, maar we hebben natuurlijk ook nu posters. En die, hebben, hè, die, die worden her en der geplakt. En uh, omdat het ook kunnen, Dan krijgen we gratis van de, van de gemeente. Dus die hangt naast, uh, naast die poster. Bij jou voor die, daar hangt bij jou de, de, de poster van de film uh, voor het raam. En die van. Uh, van mij hangt er niks voor. Van Marjan nee, nee, nee, nee, Als je <laughs> nee. Sommige <laughs> posters worden je ramen erin gekikkeld. Het dus schijnt dat het meeste gebeurt als je PVDA of PVV-posters <laughs> ja. hebt. Of Pechtold. Of het hoofd van Pechtold. <laughs> maar. Nee, maar dat. Uh, wat ik zeg. Ik zit helemaal de campagnetijd, we proberen nu... De film komt in ieder geval in... in uh, donderdag komt hij uit. In, uh, nu, nog, nu al in 15 steden. Uh, en dat is heel apart, want ze zijn natuurlijk heel erg laat... en we zitten niet in het systeem. Maar ondanks dat hebben ze toch vaak ruimte voor de film gecreëerd... toen ze hem zagen. Uh, distribueren. Distribu uh, dat de poster zin heeft? Nou, niet zozeer. Ik probeer gewoon mijn eigen winkeltje... Te oh, ja, en indruk kan, de kan niet. Nee, nee. Maar de, ik Sorry e dat ik er doorheen Ik dacht, komt er nog een politieke draai in dit nee, hele verhaal. Nou, in de zin dat je ook... Als je een hele kleine, uh, uh, kleine film maakt een kleine opzet... dan kan je ook voor weinig geld een hele leuke de film heet maken. Een de film Deal. Nou. Uh, er is nog één ding, hè? want we gisteren het radiodebat gehad. We hebben vanavond weer het karee ja. Het is toch vooral de tv ook die, uh, die ja. leidend is? Hè? Ja, we kunnen, uh, uh, politici kunnen zich kunnen. laten interviewen door alle kranten van Nederland. In alle opinieweekbladen staan. Veel radio doen, dat speelt nog wel een rol. Maar het battlefield, uh, het, het echt, het, de plek waar het gebeurt, is nog steeds televisie. En is ook niet Twitter. Twitter wordt gebruikt door de professionals die elkaar uh, proberen te beïnvloeden... maar 95 procent van de mensen... Heeft daar geen enkele boodschap in. Alleen, wij zien ook als journalist uh, Twitterberichten wel. Dus wij worden natuurlijk wel weer beïnvloed. En we geven weer informatie aan die burger. Doe. Dus in die zin komt het wel bij die burger aan. Maar echte televisie, dat is uh, waar het gebeurt. We hebben vanavond uh, carré-debat. En we hebben de uh, Knevel van de Brink, Paul en Witteman. Uh, en gaan we door. Het is late avond. En, de en donderdag show, niet ja. te vergeten het grote één-vandaag-debat... in uh, Erasmus Universiteit. Nou. Nee, er is nog uh, veel te doen. Gebeurt, hè. Ja, Daar gebeurt het. Daar wordt de buit verdeeld. Het is nog lang niet gespeeld, in ieder geval. Nog dikke week te gaan tot aan de, de verkiezingen. Hartelijk dank, Kees Bommans. Eddie, ook bedankt. En succes met je film. Donderdag ja, dus. Uh, te donderdag. Zien op... In, uh, op dit moment 15 uur kopen. Maar kijk, aanborden misschien weer. Deal, deal, deal. Speelt zich af ja. in Barcelona. Uh, dankjewel. Uh, we gaan een liedje draaien van een uh, Nederlandse groep. Uh, Bart van der Weijden en zijn mannen. Prachtig album gemaakt. Het heet Liverpool Rain. Dit is alweer het nieuwe liedje daarvan. Het heet Freedom Raccoon. Op Radio 1.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 Fall Freedom dus, en de mannen van Raccoon. Album trouwens opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios. We gaan de Nationale Nieuwsquiz doen en we hebben dat gisteren aangekondigd. We gaan dat de komende dagen spelen met, met politici. Dus ook hier kunnen ze weer punten verdienen. Gisteren de openingscore neergezet door Janine Hennis van de VVD. 48 punten. Nou, dat is de te kloppen score tot nu toe. Vandaag is de kandidaat Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid. Dag mevrouw Jacobi. Ja, goeiedag. Goedemiddag. Hebt u zich een beetje voorbereid? Nee, uh, oh. ik denk dat ik, dat ik het voorbeeld uh, ben van iemand wat iemand nog weet... als hij uh, geen tijd heeft gehad voor de kranten te lezen en geen tv te kijken. Ik ben gisteravond laat teruggekomen en vanmorgen vroeg alweer vertrokken. Ja, en dat heeft alles te maken natuurlijk met die campagne. Daar klaagde me van Hennis ook al over. Die heeft het trouwens een aardig gedaan, vond ik gisteren. Ja. Die, die wist toch een aardig wat. Um, en en uh, dit is zo, als de winnaar uh, bekend is, dan krijgt hij 300 euro van ons... en die mag u besteden aan een goed doel. Welke wordt dat voor u? Nou, in ieder geval uh, voor uh, de gezondheidszorg. En uh, ja, ik heb gedacht aan de stichting uh, ALS. Dat is een hele ernstige spierziekte. En uh, ook mijn dorp, of uh, het dorp waar ik altijd woonde, heeft daar heel veel actie voor gevoerd. Omdat iemand uit dat dorp ook aan die ziekte leidt. En uh, dat is nog in ieder geval iets waar ik. Uh, Zeg maar, nog ja. iets voor hem kan doen. Dus, ja. uh... De Stichting a dus. dus mocht, ja. mocht de winnaar bij de PvdA zitten... wat betreft, die, uh, wat betreft de quiz... dan uh, gaat het geld die kant op. Nou, Laten we eerst maar eens kijken hoe ver we komen. Ehm, eerst gaan we de nieuwsfactor bepalen. Luister goed. Hé hey, jongens! Kijk eens weer eraan komt. Op die trekker. De Nationale Nieuwsquiz. Er wonen steeds meer mensen op deze aarde en die moeten allemaal eten. Alleen met intensievere landbouw kunnen alle mensen op de wereld worden gevoed. Je moet kiezen en... tussen mens en dier. Dat betekent dat we het wel op de goede manier moeten doen... want anders zijn we over 20 jaar helemaal vastgelopen. Ik ben Boer Harms en ik kom met rent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is, is zo. Um, goed, dan gaan we met vraag 1. Landbouw moet nog intensiever worden. Dat zei Aalt Dijkhuizen gisteren in een interview met Trouw. En uh, tijdens een openingsspeech van het Academisch Jaar zei hij dat ook. Dijkhuizen is voorzitter van de Raad van Bestuur van welke universiteit? Mevrouw Jacobi, het is handig als u nu het antwoord geeft. Ik heb het idee dat hij gewoon uh, nu weggedoken is. Denk van, moeilijke vraag. Uh, ik weet even het antwoord niet. Of ze zitten googelen en dan moet ik haar zo meteen gaan vertellen dat dat niet de bedoeling is van deze quiz: dat je het echt uit je blote hoofd moet doen. Jongens, hebben wij nog contact met Lut Kobi? Nee, dat is niet het geval. Um, laten we dat dan even oplossen door een muziekje te draaien. Dan gaan we proberen haar terug te vinden. Want normaal gesproken zit die kandidaat hier bij mij in de studio. Dat moet ik misschien even uitleggen. Door die campagne waar zij in zit, was dat even niet mogelijk. En zit ze in Friesland in een studio. En kan ons daar op een normale manier in principe horen. En wij haar. Uh, maar dat is nu dus even weggevallen. De lijn tussen hier Hilversum en daar Friesland is er niet. Uh, we gaan kijken of we dat zo snel mogelijk kunnen herstellen. new blue jeans. My father, he's a gambling man he's down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a drum, The only time he's ever satisfied is when he's on a drum. Going oh, back to New Orleans with that fallen train chain. Mother's tale, children, don't do as I have done. Don't spend your life in sin and misery. The house of the rising sun. There is a house. Tracy Chapman is dat, haar uitvoering van uh, The House of the Rising Sun. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het ermee eens. Nou, ik ben het dus eens en oneens. Uh, politici, ze doen er goed aan om wat verder te kijken... dan de verkiezingsneusjes lang zijn. Ik denk dat ik het ook oneens ben, uh, qua geld. Ik vind dat er in Nederland te veel mensen op een uitkering zijn. Zitten met miljarden schulden. Ik heb helemaal geen schuld. Meneer Rutte, Sinterklaas bestaat. Maar u bent het niet. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... D66 moet in het nieuwe kabinet. We hebben gisteren ook uitgelegd, hè. de komende Stand.nl... doen we dat steeds elke dag met een andere partij. Vandaag is dat D66. We doen dat met... Uh... Oud eh, politici van zo'n partij. Vandaag is het Jan de Lau die onze gast is. Uh, oud D66-lijsttrekker. Mastodont van die partij zou je kunnen zeggen. En uh, daarom passen we de stelling dus steeds aan aan de partij die die dag de gast is. Vandaar dus D66 moet in het nieuwe kabinet. Ook al gaat u niet op D66 stemmen, wil ik u toch graag oproepen om, uh, laten we zeggen, even politiek mee te denken. En u eens of oneens af te geven, dat mag natuurlijk ook voor de mensen die wel op D66 gaan stemmen. Uh, dat kan door te sms'en naar 7070, 70, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Gratis telefoonnummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekjesstand.stelling dus. D66 moet in het nieuwe kabinet. Uh, we zijn uh, naastig aan het proberen om contact te leggen met uh, Friesland. Ik heb u dat net uitgelegd. Ik kijk even op de klok. We hebben nog drie minuten te gaan. Uh, dat wordt al heel lastig, denk ik, om de hele quiz nog te, te spelen. Uh, mevrouw Jacobi, bent u er nog? Hallo, hallo. Nee, er gaat iets uh, totaal mis uh, met uh, de verbinding met Friesland. Dat is jammer, want uh, ja, we hadden natuurlijk graag gezien... of de PvdA in de persoon van Lut Jacobi uh, dat, uh, die scoren van gisteren van de VVD neergezet door Janine Hennis, of ze die zou in ieder geval benaderen... 48 punten, of misschien zelfs wel overheen zou gaan. Voor het goede doel natuurlijk. We gaan eens even kijken intern hoe we dit gaan oplossen... wat betreft de kandidaat van de Partij van de Arbeid... want u begrijpt dat is natuurlijk allemaal al ingepland voor de komende dagen. We moeten maar eens kijken of we daar een gaatje tussen vinden... want die partij moet natuurlijk eigenlijk wel meedoen. Zo is het. Um, is even zien, is even neuzen. Wat gaan we verder nog doen? Uh, straks na... Een, we, we gaan de quiz hier maar stoppen, jongens. Ik, ik zou het ook anders niet weten wat we, wat we moeten doen. Uh, als gezegd, er is gewoon nu nog te weinig tijd om het te spelen. En bovendien is de verbinding niet, uh, niet gelegd. We gaan uh, straks uh, praten over uh, duurzaamheid. Uh, in de verkiezingscampagne gaat het natuurlijk vooral over de korte termijn. Hè, de, de bezuinigingen die er aan moeten komen voor, uh, voor de korte termijn. Uh, daar horen we de heren en dames politici vooral over in deze dagen. Maar wij kijken in lunch. Uh, de komende weken kijken we naar de langere termijn. Hoe staat Nederland erbij in 2025? Wat zijn de, de plannen? Wat zijn de, de vernieuwers die daar uh, ideeën over hebben? Gisteren ging het over het onderwijs. En vandaag gaat het over duurzaamheid. En dat is niet zomaar gekozen dat thema, want het is vandaag de dag van de duurzaamheid. We gaan erover praten met Paul van Zeters, hoogleraar globalisering en duurzaamheid. Hij werkt bij de Universiteit van Tilburg en ook de gast is Arash Azami en hij is duurzaam ondernemer. Hij zit in de energiebusiness en heeft daar een uh, mooie eigen uh, idee over gemaakt. Uh, mevrouw Jacobi, u bent er nu wel, begrijp ik hè? Ja, het schijnt dat de verbinding weer goed is. Ja, alleen we hebben nu nog één minuut om de quiz te spelen. Dat gaat echt niet lukken. Dus uh, ik, ik vind het heel jammer. We moeten het hier even uh, stoppen. Uh, uh, nou, heb laat je we, één vraag waar ik meteen 100 ja. punten kan scoren? Ja, ja dat, wordt, dat wordt heel lastig. De eerste vraag ging inderdaad over die, uh, over die landbouw... Hè, die intensiever moet worden. Aal Dijkhuizen zei dat gisteren in ja. een interview met Trouw. Uh, de vraag was, uh, hij is voorzitter van de raad van bestuur... van welke universiteit? Van Wageningen. Ja, kijk, dat had u geweten. 100 ja. punten. Zal ik nog even een vraag uit het eigen, uit het eigen verkiezingsprogramma doen... Bijna alle politieke partijen willen na de verkiezingen afspraken maken over duurzame energie. Dat spraken de energiespecialisten van de verschillende partijen gisteren af tijdens het debat in Nieuwspoort. Mevandaar heeft in het verkiezingsprogramma staan dat Nederland momenteel blijft steken op 4% duurzaam op ons totale energieverbruik. In 2050 moet dit volgens de vandaag hoeveel procent zijn? Kijk, nou wordt het een kritische vraag ineens aan haar eigen adres en is ze gewoon weer weg. Nou, het antwoord is... Het antwoord is 100 ja, toch? Ja, 100, 100%, 100% ja, oh, okay. ja. U hebt het goed gelezen. Nou, uh, het was een beetje vallen en opstaan. Ik hoop dat het uh, in de rest van de campagne beter gaat met jullie. Nee, uh, kom op, ey. Ja. Wat uh, mij betreft is het morgen 100 Maar het gaat erom uh, dat ja. je goede programma's daarvoor maakt. Blijf aan de lijn en we gaan even kijken of we op een andere manier... u kunnen inplannen in deze quiz. Want u moet een herkansing hebben, vind ik. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.